Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams. Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Utrecht is een deel van de sport al ingestort. Er waren op dat moment mensen binnen, maar er zouden geen gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kunnen vanwege het instortingsgevaar nog niet naar binnen. De hal zou van oud-voetballers Frank Rijkaart en Marco van Basten... en acteur Barry Atsma zijn... In een winkelcentrum in Nijmegen is iemand aangevallen... door een man met een hakbijl, meldt het AD. De slachtoffer raakte daarbij gewond. Hij was met zijn gezin boodschappen aan het doen... toen hij ruzie kreeg met een man met de bijl. Op filmpjes is te zien dat de dader wordt overmeesterd. Hij is aangehouden. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten... die morgenochtend de weg op gaan. Doe voorzichtig, want het kan op sommige plekken verraderlijk glad zijn. Niet door sneeuw, maar door bevriezing. Aan het eind van de dag of vrijdag wordt weer nieuwe sneeuw verwacht. Wij gaan grote delen van het land last van hebben. En een bejaarde vrouw uit Amstelveen is het helemaal zat. Haar zoon blijft maar in haar auto rijden... en krijgt om de haverklap boetes, schrijft NH Nieuws. De rekening is er tussen opgelopen tot 50.000 euro. Ze stapt nu naar de rechter om haar zoon te dwingen... om de auto op zijn eigen naam te zetten. En dan gaan de boetes ook naar hem. En dan nu het weer van Weer Online...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 Tour, but then something got out of hand You start yelling when I would oh, break me, friends me, Even though I had legitimate reasons bullshit. You know I have to make them dividends bullshit. How could you trust a private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex Shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, shut up We try to take it slow But we're still losing control And we try to make it So fast. This progress if you could make it last Why is it that you just lose control Every time you agree on taking it slow So why is it got to be so damn tough Cause fools and lust could never get enough of luck Showing the love that you be giving Changing up your living for a loving transition No less mission, trying to get you to listen the Humanity, each other has become our tradition You yell, I yell, everybody yells Got neighbors across the street saying Who the hell, what the hell's going down Too much of the bickering, kill it with the sound and Shut up, just shut up, shut up Shut up, shut up just we we'll try to take it slow but we're still losing control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 Shook sure. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? It is slam.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 Altijd zacht. Altijd Weekamp. Maar alleen nu, 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd Weekamp. Maak jouw carnaval onvergetelijk. En bestel jouw te gekke outfit en accessoires voor carnaval op feestkleding365.nl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 Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.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 In nog meer extreem lage prijzen in de winkel... of de app Action, kleine prijzen, grote glimlaag. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Nu heel veel, voor heel weinig, bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <lacht> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwjaar echt goed te maken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 Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Thee? Lekker. Oh, aan welk liedje heb jij een leuke vakantieherinnering? Uh, aan welk liedje heb ik een leuke vakantieherinnering? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd... Met pikwik Twice on I me, mean, maybe a couple of hundred times So let me, oh, let me redeem or oh, redeem on myself tonight Cause I just need one more shot, second chance Yeah, is it too late now to say so?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 Trying to get you back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 Beter Slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beter Bed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter Slapen. Beter Leven. Beter Bed. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Blind Poor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.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 Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Paniek in een sporthal in Utrecht toen het gebouw ineens ging kraken. De sporters rennen meteen naar buiten en toen stortte een deel van de hal in. De hulpdiensten durven niet naar binnen... en gaan zo met een drone checken of iedereen er echt uit is. Het is niet duidelijk of sneeuw op het dak een rol heeft gespeeld. Ook veel andere daken hebben het zwaar. Zo blijven de filialen van IKEA in Delft, Utrecht en Groningen morgen dicht, omdat er te veel sneeuw op het dak ligt. En in Tilburg dreigen de daken van een transportbedrijf en een bouwmarkt.